Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Voetballer Quincy Promes werd vijf jaar geleden al verdacht van betrokkenheid bij drugsmokkel. Promes is volgens het Openbaar Ministerie verantwoordelijk voor de smokkel van ruim 1300 kilo kook. Hij zou daar dik 75.000 euro in hebben geïnvesteerd. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtszaal. Met behulp van een versleutelde telefoon zou hij contact hebben gehad met enkele uithaalders promesse voetbalt momenteel in Moskou, maar volgens een advocaat is hij niet van plan om zijn straf te ontlopen. En is hij niet bang dat hij dan wordt aangehouden, gearresteerd? Ja, tegen die tijd, we moeten nog maar even zien of dan het arrestatiebevel nog van kracht is, uh, maar in principe wil hij zijn verantwoordelijkheid nemen. Een deel van de cocaïne werd door de politie onderschept. Hij staat ook terecht voor het neersteken van zijn neef. Die straf hoort hij over zo'n twee weken. Het is nog steeds niet duidelijk wat de oorzaak van de treinstoring bij Amsterdam is, zegt ProRail. Ook is de storing nog niet opgelost. Daarom blijven verkeersleiders voorlopig werken in Utrecht. Vanuit daar worden de treinen sinds vannacht aangestuurd en dat blijft nog even zo. Nieuwe trainersklus voor Frank de Boer. Hij gaat aan de slag bij de club Al Jazeera in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij heeft voor twee jaar getekend. Frank de Boer was sinds de zomer van 2021 geen trainer meer. Hij stapte toen op als bondscoach van Oranje na het EK dat voor Nederland slecht was verlopen. En Genero uit Zeeland heeft op het nippertje het verbod op een serval als huisdier omsteld. Vanaf volgend jaar is het verboden om een serval te houden. Dat is een katachtige. Hij lijkt op een soort mini-tijger. En Genero zag er een op TikTok en toen wilde hij het ook. Je ziet het niet zo vaak rondlopen. Ik heb er ook daarvoor gekozen om er eentje te nemen. Ik vond het echt een leuk beestje, die je niet vaak ziet. Ze is nu nog wel spuls. Ze wordt alleen richting de 1 meter. En als ze gaat staan op 2 voeten richting de 2 meter. Ja, Bij stichting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 is of wij nog mensen overhouden die nu dit hebben gehoord. En voor die mensen die toevallig nu op de maandagavond zitten luisteren. Nee, het is niet. Play it loud. Het is de herhaling van Alternative FM. En nu, op het moment dat we hier spreken, is het nog live. Maar het programma van Marcel van Kuik zit altijd na de herhaling. Dus het is niet een uur eerder begonnen, hoor. Nee, nee, nee. Absoluut niet. Die komt na... Dit programma en in de live versie, dat is nu vanavond lekker verwarrend. Maar daar hou ik wel gewoon een beetje van. Want uh, vanavond uh, is er gewoon nog uh, de beurt uh, aan Nashville Radio. Dus uh, dan is het de donderdag. Volg je het nog? Ik denk het uh, haast wel. Maar goed, uh, ik ga het even wat uh, vertellen over deze band. Want daar zit ik ook voor. Uh, Man As Plague, zo heet die band. En die metalband die komt uit het noordwesten van Nederland. Nou, waar dat precies is. Ik denk zo waar, ergens uit de buurt van Den Helder. Dat... Daar kom ik dan uit. En als het Tessel is, dan is het ook goed. Maar ik vraag me af of Tessel ook een Metal Band kent, uh, Manos Maar goed, uh, de, ze zijn er heel erg trots op dat ze het album Tita. Um, Titanomachchi. Uh, zo, uh, zo heet het uh, de titel van het album. Zeg ik het goed, Titanomagechi. Titanomachi. Ik moet goed zeggen. Tita no uh, dat, is het, uh, dat is het album. En het album bestaat uit 13 nummers. Waar dit uh, nummer dus ook een van is. Portal. Dat is ook als single uitgebracht. En waarom uh, hebben ze dat zo genoemd? Tita no Dat heeft alles uh, te maken met uh, de Griekse mythologie. Uh, al die nummers die erop uh, staan. Die hebben daar ook een verwijzing. Ook. Het is death metal. Tot uh, de Devin Townsend. Project, wat je erin uh, terug hoort. Daar hebben ze zich op uh, laten inspireren, deze band. En uh, wat ook nog heel bijzonder is om te vermelden: De productie is in handen van Jacob Hansen. En dat is een, uh, denk ik, een Scandinavier. Maar Marcel van Kuik zou het uh, prima kunnen weten, denk ik. Uh, die is bekend van ont, uh, onder andere Discarnate, Ama. Rante en Volbeat. Die laatste, die Volbeat, dat zegt mij uh, wel wat. Uh, en dat is uh, ook... Um, toch wel een redelijke... zijn allemaal redelijke stevige bands. En Men Blake uh, hebben dus... hun eerste album uitgebracht. Of tenminste, gaan ze uitbrengen. Morgen is die op uh, streamersplatformen te vinden. Dat sowieso. We gaan nog één nummer draaien. Dus dan weten ook uh, de mensen daarachter in de keuken... dat ze een beetje op moeten gaan letten. En dat ze dan niet uh, te laat komen als... Er weer een, een aantal nummers gehoord worden. Of in ieder geval die de Stro direct door Notulist ten gehoorde worden gebracht. Moet ik ook weer even het lijstje erbij pakken. Want er zijn er nog twee. Eén is Geachte Wereld en twee is Grote Stappen. Dat gaan we straks horen van hem. Maar eerst Marvel Waves. En dat is het nummer wat een paar weken geleden is uitgebracht. En dat nummer dat heet What If. En die hoor je nu. Maar even enigszins wat beschaafde muziek, uh, hoewel dat ik niks uh, tegen metal heb hoor eerlijk gezegd. Uh, ik kan me nog herinneren in het jaar 2009-2010, toen Marcus en ik voor het eerst Rob Akdaalwoord uh, uh, deden. Toen werden we ineens geconfronteerd met Ethereal. En Ethereal, dat was ook zo'n ja, metal band. Uh, kan je het nog herinneren Marcus? Uh, er stond er ook nog iemand uh, vreselijk uh, te grunten op dat moment. Ja, je bent er nu ook bij. Ja, Ja, Ethereal. Die hebben uiteindelijk de grote prijs van Nederland nog gewonnen... bij de categorie B. maar ze hadden ook erop op toch gewonnen. Ja, zeker. Die hadden helemaal niet op gerekend. Nee, helemaal niet. En ook bij de grote prijs van Nederland hadden ze niet gerekend. En dat was volgens mij ook even de eerste keer... dat bevrijdingspool opende met een metal bent Ja, dat weet ik ook. En ik hoorde PVVs hier nog zeggen... De boel wordt vanavond vakkundig afgetimmerd door... Nou, en toen kwam Ethereal op. Dat was alweer 12, 13 jaar geleden. Maar goed, uh, laten we het daar maar niet over hebben. Want uh, inmiddels staat uh, Notulist uh, klaar. Dat is beschaafde hiphop, mensen. Nederlands rap ook uh, onder meer. En dit vind ik eigenlijk het mooiste wat hij gemaakt heeft. Op uh, beide avonden kreeg ik kippenvel van. Hier is geachte wereld van Notulist. Ja, een uh, iets emotionelere uh, track. Ik heb hem inderdaad bij ook de Award gedaan. En um, ja, zoals Jaap het uh, heeft beschreven, een brief naar de wereld met mijn problemen en struggles.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 ik verwacht geen antwoorden, maar dat maakt niet uit. Hij moest even uit mijn kop met deze lyrics. En het voelt nu als het beste besluit. En nu zit ik hier weer met dezelfde vragen. Maar mijn antwoorden zijn zoek. Met het licht uit zit ik op mijn kamer. Zo bizar wat ik nu met me doe. En elke keer als ik los laat opblijf, dan heb ik dingen in mijn hoofd en die raken mij.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 Geachte wereld, ik heb vragen in mijn hoofd Het lijkt allemaal zo simpel als ik hier zo van een afstand sta te kijken Maar stiekem weet ik echt wel, dat is allemaal niet zo Maar toch, het raakt me diep Want tegenwoordig leren ouders en kinderen in wat goed zit ook iets negatiefs En of het gaat verbeteren, ik weet het niet Waar gaat de wereld toch naartoe, zeg maar dat alsjeblieft Ja, we zijn er weer heel erg blij mee. Dat iemand van de jongere generatie gewoon baf gewoon, uh, gewoon even de mond openzetten. Hé, hey, dit is ook mijn uh, leven. Dit is ook mijn wereld. Hier heb ik ook mee te maken. Dat was de reden waarom het bij mij goed binnenkwam op die avond. dat je dit stond te spelen. Dus, uh, en ik denk. Uh, zet het fijn op single. schuif het lekker vooruit. Want dan uh, slingeren we het nog meerdere malen. gewoon de Eter in. en anders via het internet. Maar goed, um, geachte wereld. En dan. de single. waar een paar ja, ja. weken geleden. Uh, hij dat heeft uh, aangekondigd. en die toevalligerwijs ook nog besproken is op. 3 voor 12 Noord-Holland. Wat daar is hier ook op besproken. Grote stappen. Maar uh, ik zie dat jij gewoon uh, weer uh, enigszins weer normaal kan bewegen. En niet meer met krukken rond uh, hoeft te lopen. Hier hey, is hij. Dat klopt. Grote ja, stappen. Grote stappen. Ja, mijn, uh, mijn nieuwste single. En uh, die staat dus gewoon online op Spotify. No to list. Oké. Okay. Laatste nummer. Helaas.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 want dag in, dag uit ben ik aan het schrijven. Dus ben ik altijd van het laat opblijven. Een nieuwe verse gemaakt, dus in het huiswerk door. Door de week dan ben ik druk met school. Maar je kan ze vertellen dat ik niet zomaar stop. Ik zit midden in die droom, maar ik droom alsnog. Noodule weer gemaakt, mijn telefoon staat vol. Soms heb ik genoeg en dat is logisch, toch? Oké, okay, dames en heren, we zijn bij de laatste, bij het laatste refrein uh, beland. Grote stappen, notenlist, je kan hem overal, overal luisteren. Nog één keertje, komt één.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 Wij ook, wij ook. Dus we uh, ja, nou, gaan even, even, even klappen. En uh, we nodigen je nog even graag uh, uit hier aan deze tafel. Want ja. dat is natuurlijk altijd heel fijn. En dan mag Lien ja. er ook nog uh, bij uh, komen. Want dat is uh, altijd wel leuk. Als ik op een gegeven moment toch nog spontaan ergens een vraag heb... dat uh, Lien dan een uh, antwoord op zou kunnen geven. Want dat is ook belangrijk. Maar die on-Nederlandse band die we ook nog uh, hier laten horen... Dat is Marathon uit Amsterdam. En eh, dat laat ik toch even, hier even horen. Want dit is ook een van de nummers die op de EP staat. En Martijn luidt, dit is iets beschaafder... als de uh, behoorlijke harde herrie die we meteen na 9 uur hebben gedraaid. Dit is een beetje ravelrandje, uh, ja, rafelrandje, maar dan met een wat rust erin. Het nummer dat heet How Does It Feel. waren ze een marathon uit Amsterdam en inmiddels zijn ze weer aangeschoven Lien en mm, Notulist ja, ik ja, moet ja. dat me een beetje opletten dat ik uh, niet uh, te pas en te onpas <lacht> gewoon zijn echte naam gebruik want uh, maar eerst toch ook weer uh, de naam Notulist want we hebben het er al eens een keer over gehad uh, bij de Rob Hackdown toen, hmm. uh, toen heb ik het hier ook uh, gevraagd maar hoe ben jij tot, tot uiteindelijk die naam gekomen om uh, notelisten te zijn ja, en het te was, worden? Het was eerst gewoon Noah Tucker. Ja. Uh, en toen... Uh, Ga je niet de uh, potten mee breken, en denk nee, je? Nee, toen toen stond mijn vader va en ik zaten in een schuur. En toen dacht we, ja, het moet gewoon anders. <laughs> dus, maar ik vond het wel vet om er gewoon een verhaal achter te hebben. Niet uh, Lil Noah, weet je wel. Ja, ja, ja. <laughs> uh, en um, dus, ja, we gingen een beetje kijken. En ik had toen wel... Het idee om iets met mijn naam te doen. Mm -hmm. En toen kwam mijn papa ineens op Notulist. En dan notulist staat voor Noah Tucker. Ja. En een Notulist is iemand die dingen opschrijft. Ja. En ja, dat doe ik ook met mijn uh, repteksten. Ja. Dus, is dat uh, uh, een beetje registreren? Dus je bent eigenlijk uh, de Notulist van, uh, van deze wereld. Uh, een beetje aan het worden zo langzamerhand. Zo, ja, ja, dat is wel <laughs> een titel moet ik zeggen. Maar, <laughs> ja, uh, het is wel mooi hè, natuurlijk. Ja. Ja. Uh, zeker als we het uh, nummer achter wereld... Uh, want dat is ja. echt... Genotuleerd. Echt genotuleerd. Echte ja, dat is echt uh, na te slaan, jongens. Uh, op deze avond, 1 juni 2023... is er genotuleerd... dat hier <laughs> even, uh, de wereld is geslingerd. Heb je dat nummer trouwens ook uh, bij onze vrienden... van de Sound of Harlem laten horen, of niet? Weet je dat uh, nog? Ja, ja? die heb ik daar gedaan. Die heb je daar ook ja. uh, Bij uh, vriend Rudy Nicola. Ja, Rudy. Ja. Uh, maar uh, ja... Het was dat ik hem dat stiekem had ingefluisterd. joh, je moet de notalisten in de gaten gaan houden. Want dat is. Ja. want ze waren toen op die avond. waren ze er net niet bij. bij Van Haan 105. Mm -hmm. uh, maar wij wel, dus toen hadden we dat ja. op een gegeven moment gezegd. Uh, maar ze hebben dat keurig netjes gedaan. Ze hebben, ze hebben heel netjes gezegd van. nou, jij hoort daar ook in thuis. Nou. Ja, was er, ja dat, dat, dat was één avond. Maar ben je nog bij wel andere radiostations ook geweest? Ja, nu bij, bij nee, ons, maar dit is, uh, de tweede. Tweede de tweede. Het ja, ja. ja. is allemaal wel uh, redelijk in de buurt. Ja, gelukkig no, no, ja, ja. wel. Uh, dan ga ik even naar je buurvrouw. Want uh, is het ook uh, de bedoeling dat je toch ook iets graag nog verder in de muziek wil gaan doen? Nu je zo lekker op de gitaar bezig bent. Ja, ja? Um, ik weet het eigenlijk nog niet zo goed. Ik uh. zou het erg leuk vind om in een bandje te spelen. Ja. En dat ik me dan meer zou focussen op drummen. Ja. Maar um, ja, ik weet niet. Ik zou wel liever in een bandje willen dan soloartiest. Ja. Maar uh, je weet ook, hè? want het uh, kwam al net even ter sprake, He, je bent goed in gitaar spelen. Je kan dus drummen, maar je kan ook piano spelen. Ja. Waarom, waar, he, de multi-instrumentalist ja. is uh, ook niet, uh, niet verkeerd. Dus nee, uh, daar kan je ook over nadenken. Er zijn genoeg multi-instrumentalisten. Bijvoorbeeld, we hebben er al net één laten horen. Die Cedimens uit uh, Deventer komt die. Nou, die is al wat ouder dan jij. Maar die kan ook op verschillende soorten instrumenten spelen. Is dat ook niks? Uh, dat je daar uh, gaat googlen en uh, kijkt van... Wat doet een multi-instrumentalist? Ik zeg het maar eventjes. Ja, dat vind ik ook wel een goed idee eigenlijk. Ja, um, ja het lijkt me gewoon wel wat vetter... om, om op één bepaald instrument te focussen... zodat ik daar echt gewoon heel erg goed in word. Mm. En uh, ja... Maar het is altijd handig inderdaad, ja. om gewoon wel meerdere instrumenten te kunnen spelen. Ja, want uh, uh, dan komt ook weer even de vraag aan jou. Want uh, multi-instrumentalisten zijn slimmerikken. Uh, die hebben bijvoorbeeld ook uh, bij, uh, bij bijvoorbeeld hun gitaarspel. gebruiken ze een loop als je dat wat zegt. Doe je dat ook? Nee, ik wil wel heel graag een loopstation. Ja? Dat lijkt me heel vet. De multi instrumentalist uh... ja. zit gewoon daarachter. Die zit daar gewoon, hè? Dus ik, ik hoor het jou nu al zeggen. Dus ik, ik geef je gewoon, uh, gewoon de fijne tip. Ga dat gewoon doen, hè? Ja. Dus, uh, dus, want als je nu al zegt... Uh, de loopstation uh, vind je ook interessant... Ja, Zou zeker. ik het zeker gaan ontdekken. Dus, uh... Ja, dat, dat is een goede tip. Ja. ja. Uh, want want uh, heb je er ook uh, naar geluisterd? Uh, naar, naar hoe ze het uh, doen? Een loop station gebruiken? Ja, ja, zeker. Dat je, dat je gewoon. Uh, ik vind het wel vet dat je gewoon eigenlijk eigenlijk een soort van. Alles wat je nodig hebt voor een song, dat je dat gewoon in één ding kan doen. Dus een beetje de drums vormen en dan ook nog een beetje een baslijn. En dan wat akkoorden en dan wat solo eroverheen. Hmm. En dat je dat allemaal dan tegelijk, tegelijk zou doen... dat zou ik wel echt vet vinden. Ja. Op zo'n loopstation. Um, dat is dat vind. nog iets wat je voor je verjaardag... misschien aan je ouders zou kunnen vragen? Zeker. Doe mij een loopstation. <laughs> ja, ja? <laughs> dat zou heel goed kunnen. Ja. Uh, volg je ook muziek lezen, of niet? Ja, ik doe twee jaar volgens mij... doe ik nu pianoles. Ja. En mijn pianoleraar... die uh, is een hele goede gitarist... En, uh, maar kan ook piano bedoel, spelen. Bedoel ik, bedoel ik, bedoel, bedoel Kijk, er zit hem al. Dus je, <laughs> hebt, je hebt hele goede muzikanten. Het zijn ook niet de eerste, de beste. Uh, bijvoorbeeld een Beatle. Hij is nu de tachtig inmiddels gepasseerd. Sir Paul McCartney, als je dat wat zegt. Die doet het ook, hè? Die speelt en gitaar en piano. Ja. Dus wat uh, dus, uh, dat gaat... Uh, alleen die drum niet, maar dat doe jij wel. Ja. Kijk, dat is nee. nog even dat uh, kleine beetje extra in dat, ja. uh, dat opzicht. Uh, maar ja, um, er zitten volgens mij uh, multi-instrumentalisten uh, tegenover mij in uh, ieder in geval. Uh, het is niet de eerste hoor die ik uh, zover uh, krijg en uh, uitgroeit tot een, uh, ja, iemand die uh, de muziekwereld uh, aardig in de vingers uh, heeft. Ik heb hier vroeger, twaalf jaar geleden, Leon Paul Polman hier in de studio gehad. Het is inmiddels een, een hele grote producer in de muziekwereld. En die zat ook in een band. En ik zeg, joh, waarom ga je niet produceren? En uiteindelijk is het dus een van de grote producers in de wereld geworden. Hè? Ik. Ja. Gek die hier altijd op een donderdagavond tussen, tussen, tussen acht en tien... Dat, dat, dus ik uh, verwacht van jou dat we over een jaar of tien... Dat ik mooi nog, misschien nog een mooi stuk... Uh, ben ik wel wat ouder inmiddels. Dan zit ik tegen mijn pensioen aan uh, bij 3 voor 12 Noord-Holland. Maar dat vind ik wel leuk als ik er nog een stukje over kan schrijven van... Ik weet nog dat ik liën in de studio heb gehad. En dat zij nu uitgegroeid is tot een mooie multi-instrumentalist in dit land. Ja, dat, dat komt goed. Kan ja? Ik ja oké, nou, nou, nou, oké, nou, hier Dat is een mooie belofte. Um, zijn er nog dromen die jij ook hebt? Uh, nou, beste Noah, dan het, noem ik je uh, nu even weer bij je voornaam. Ik doe nu, um, het gaat best goed met optredens en gewoon ja. eigen muziek maken. Ja. En um, ik hoop dat dat voorlopig gewoon doorgaat. Ja. Ja, verder, dat het uh, uh, nog, uh, ja, het is maar, een droom die eigenlijk niet moet stoppen, zoiets. Ja, precies. Yes. Yes. En um, ja, zoals uh, vandaag weer nieuwe ervaring met gitaar heb ik ook ja. nog nooit gedaan. Ja. En um, ja, jij wil eigenlijk niet dat ik het zeg, maar zeg maar, ik ben 15 yes. en zij is 11. Hè? Dat, dat is helemaal niet bedoeld, maar ik vind het, dat is wel heel, heel bijzonder. Ja, maar goed, uh, ja. ik, ik, ga, ik ga toch weer even een vergelijking maken, wel een, wel een uh, idiote vergelijking. Maar weet je dat onze vriend... die uh, hier al twee keer een Dutch Grand Prix heeft uh, gewonnen... dat hij vier dat jaar was en in de kart werd gezet. Ja. En nu zie je wat, uh, wat de vruchten ervan zijn. Ja, maar uh, Lien is niet, uh, ook niet zomaar heel erg uh, jong. Uh, we hebben hier nee, ook nog ja, bijvoorbeeld... Goed. Gabby Lieve van Waveren gehad. Die was 14. die hier Toen, uh, toen was ze 14, 15. Toen ze hier gewoon al volwassen nummers liet horen. En nu... Studeert ze af, is uh, geloof ik 2021 is het inmiddels. Dus het, het zegt helemaal niks in dat opzicht. Maar goed, mm -hmm. uh, we zullen het zien, uh, Lien. Uh, ja. Ja. Uh, maar uh, dromen zijn om nagejaagd uh, te worden. Ik denk dat dat uh, wel iets is waar jij ook uh, mee bezig bent, of niet? Ja, ik. Uh, worden we dat ook terug in je teksten? Ja, zeg maar, veel wat nu al uit is, dat ja. gaat inderdaad wel over. Va vaak ook over mijn muziek. Hmm. Uh, en ik merk wel, zeg maar, ik, ik vertel wel echt mijn verhaal, mm. uh, maar de laatste tijd maak ik ook meer tracks waarbij het minder persoonlijk is, zeg maar. Mm. Maar toch heb ik snel, als ik een tekst schrijf, de neiging om gewoon te zeggen ja, hoe het met me, met me gaat eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Het is een beetje de, de, de, het gevoelsleven van de notenlist in de ja. notendop. Ja, om ja, maar even een paar wel. mooie alliteraties te gebruiken in het hele verhaal. Ja. We komen zo nog even bij je terug hoor, want we zijn nog niet helemaal klaar. Um, we gaan even terug naar vorige week. Want toen was uh, dit een nieuwe single. En nu laten we hem weer horen. Een uh, duo. De een komt uit Deventer, net als Sediments. Uh, achter Loa Loa schuilt Lieslo, maar de Johnny die komt weer wel uit deze provincie. En dan mag hij meedoen uh, in de releases van uh, de provincie Noord-Holland. Want uh, Johnny is uh, van Johnny and the Dinosaur. En achter Johnny schuilt Joost Abel En dit is het mooie product wat ze hebben achtergelaten. Long ago heet het uh, nummer. En dat ga je nu horen. I want to feel... I want to lose myself. I want to feel you. I want to hear your heartbeat and touch your softest skin. You left me standing in the dark. nothing else to spend your money on. You don't know what to do with your time. Gazing at the damage that we did to ourselves. Companies connected cause we've got nothing else to lose. De bijzondere band. Deze band Talks Make Me Do. Of ja, inderdaad, zeg het goed. Talks make me do. Uh, de bandleden komen namelijk overal vandaan. En dan moet ik even de, de mail er even bij pakken. Want Alex Hoevenaars, daar heb ik even mee gecorrespondeerd. Het is altijd leuk als je dan met mensen correspondeert. En dan uh, krijg je een hele kleine bio. Nou, daar kan ik niet zoveel mee. Dus ik heb even doorgevraagd. Ik gezegd van, uh, joh, geef eens even wat meer informatie. En dan blijkt dat er dus uh, wel wat meer aan, uh, aan hangt. Uh, want deze Alex Hoevenaars is dan eigenlijk een beetje... Uh, brein van, van de band. Uh, daarnaast zitten nog in de band Milan, Damen en drummer Gideon Ellison. Uh, die studeren aan het Conservatorium Halen. En dat is uh, denk ik ook uh, bij jou wel een beetje uh, conservatorium Halen? Uh, toch? Ja, ja, je, zit, ja je, zit, je, zit, je zit zelf op het schotel. Maar, uh, je zit, zit een beetje verbaasd aan te kijken... joh, waar heb je het over? Maar goed, uh, dat, dat, dus... Uh, Sam van mij, dat is een broer... van de producer Arthur van, van mij... die zit op het conservatorium van Amsterdam. En Alex zelf, die heeft zijn studie gevolgd... aan de hogere kunsten van Utrecht. En er is ook een bekende van jou... die daar uh, gestudeerd heeft. Ja, Alex niet, maar wel iemand... die aan de HKU heeft gezeten. Want daar heb jij speciaal nog op de finaleavond gevraagd. Van die wil ik nog zien... En dan weet jij over wie ik het heb. Lucas Rens. Heel goed. We <laughs> ja, ja, ja. hebben toch nog een klein quizje gedaan. Hey, Rudy, Rudy, heb je, heb je dat? Want uh, bij Rudy heb je ook ben, een quiz moeten doen. Binnenkort gaan we een studiosessie doen. Oh ja? ja? Ja. Wie? Jij met Lucas. Ja. Zeker. Oh, dat gaan uh, we proberen. Wordt, dat, wordt, dat wordt leuk. Ik heb Lucas nog gesproken bij, uh, bij Bevrijdingspop. Ja, Lucas, oh, ja. goede gast. Goeie Volgens gast. Nee, ik heb hem niet gezien daar. Niet Hela, gezien. Helaas. Hij was wel. Ja, wel. je hebt wel toch gezien. Backstage. Ja. Backstage. Hij was ineens backstage. Ja, ja. Ja. Uh. Um, we, nou, we gaan het zo wel even over Lucas hebben. Maar goed, uh, nog even de vraag, uh, het verhaal van, uh, van deze jongens even afmaken. Um, ze, Alex zegt, ja, in die zin zijn we dan toch nog wel een beetje in een noord hollandse band. Maar inmiddels heb ik mijn Cornuiten bij 3 voor 12 Leiden ook al geïnformeerd en gezegd. Let erop, en dat heeft te maken met de producer Arthur van mij, want daar hebben ze min of meer studio tijd om het een en ander uit te werken. Daar staat er in de mail Burn Ino. maar ik denk dat hij bedoelt Brian Ino. Dus Alex, je moet eh, toch even een <laughs> beetje wat, wat beter, eh, ja ik heb het zelf ook hoor, want ik heb een toetsenbord die niet helemaal werkt. En dan komen er soms wel eens hele lullige stukken op uh, 3 voor 12 Noord-Holland terecht. En dan klopt het weer niet. Uh, maar goed, uh, we gaan hem afsluiten bij de uh, Ja, zijn uh, eigenlijk. Hè, dame en heer. Ja. Uh, laat ik eerst even vragen, hoe vonden jullie het? Ja, ik, uh, ik vond het uh, zeker... Nou, Ik had vorige week bij Hardemond 5. Het hmm. was heel vet. En vandaag ja voor het eerst met gitarist En ik vond het heel vet. Uh, we hebben gisteren voor het eerst gehoeven werd eigenlijk. Maar het ging supergoed en ik vond het gewoon leuk om te doen. Dus ja. ik hoop jij ook. Ja, zeker. Ik ja? vond het een leuke ervaring. Met ah. de tweeën. Ja, maar Er was helemaal niks van jou te merken. Plank kort, helemaal niks. Ik ging gewoon zitten, bab. Ik ga gelijk ja. spelen. Ja, dus, dat uh, is het. <laughs> ik weet <laughs> ja, nog niet waar dat aankwam. Ja, niks mee te maken, bam. Ik ga gewoon zitten. Dat, dat is ook al heel prettig. Dat je niet zo ja. heel schichtig binnenkomt... en gaat kijken van wat, wat gebeurt er nou. Krijg nog een mail... Patrick Tucker, zeg je al uh, wie dat is? Zou misschien mijn vader kunnen zijn. Vooral. Nou, die heeft ook uh, genoten van deze uitzending. Ja, dat is mooi. Ja, dat, uh, dat zegt hij in de mail. best naar mijn vader. Ja, uh, ja ook, oh, dat vind ik trouwens wel leuk. Want, want jij uh, maakt dan wel eens van die verwijzing ook in, uh, in je tekst. Ja, best veel. Ja, ja. maar uh, hij, hij is een beetje de beatmaster van, de, van het hele verhaal. Ja, in het begin was. Het echt... Hoe belangrijk is die man voor ja. jou? Ik denk, ja, ik denk echt dat als hij niet muzikaal was, ja? had ik wel aan muziek gezeten... maar had ik nog geen eigen tracks. Nee? Nee, want um, ja, in het begin, ja, ik, ik schreef teksten op bestaande beats. En toen zei hij tegen mij, um, ja, ik kan wel iets proberen te maken, een beat. Mm. En um, ja, dat was nu ongeveer drie jaar geleden en dat zijn we blijven doen... En uh, het is gewoon super chill dat je eigenlijk uh, onbeperkte uh, tijd hebt in de studio. En uh, ja, het werkt gewoon goed. En eerst was het alleen hij. Nu heb ik ook wel een beetje wat dingen geleerd. Zelfs ja. dus af en toe heb ik een melodie of weet je wel, of ja. akkoorden. Uh, dus nu is het ook wel dat we het meer samen doen. Maar nog steeds. Zonder mijn vader gaat het niet goed. Nee. <lacht> nee. Uh, dus hij is uh, best wel belangrijk. Ja. Websites, die heb je ook. Ja. Ja, zullen we hem even noemen. Notelist.eu. Heel goed. Ja. Want uh, eigenlijk is uh, op die website ook alle links uh, te vinden op de digitale snelwegen zoals mijn collega ja. en muziekvriend Willem de Waard dat ook pleegt te zeggen. Ja. Die, uh, en het belangrijkste op de site, ja? je kan mij boeken. <laughs> ja, ook heel belangrijk. Ja. Notilist.eu mensen, dus daar uh, kun, je me, kun je me vinden. Uh, ik vond het heel leuk dat jullie beiden zijn geweest. Vond ik ook. Jou spreek ja. ik nog over tien jaar als je <laughs> ja. met, uh, met, uh, met toetsen, <laughs> Kom, borden en uh, drums <laughs> en de helemaal binnenkomt zetten. En dan is Notelist uitgegroeid tot een goede Nederlandstalige hip hiphop ja, rapper. Het uh, zijn leuk om die dromen te hebben. Jongens, hartstikke bedankt dat jullie geweest waren. Jij ook bedankt. Heel goed! Ja, ja, ja, ja, ja, ja heel goed. Uh, we gaan nog even verder. De, de, de googelaar is uh, dit van schokgolven want die komen morgen met een EP. En daarna komt er een album. Ja, een en dit is wat ze zelf noemen Nederpunk. Oh, geloof dat ik hem volgende week weer eens even helemaal uh, laat horen. Deze mannen uit Volendam, want daar komen ze ook uh, vandaan. Ze dus zijn ook weer uit uh, de keuken van Blanco. Die ook uh, verantwoordelijk was voor bijvoorbeeld de productie van uh, Lorem Ipsum. En dit heb ik uh, bij uh, collega De Smet uh, dus uh, gehoord. Uh, de, de mannen dus van Barabas, zo heette ze, met Rockan. En dan heb ik nog precies zo'n beetje 6,5 minuten over. En ik denk, ja, dan kunnen we hem weer uh, erbij gaan pakken, denk ik uh, zomaar. Hier is hij nog een keer, Alaska van het illustre album Actors and Liars, Never Cry Wolf. Ik zeg tot volgende week. En dan zijn er ook volumes in de studio, namelijk Lorem Mipsen.